De Koerdansers. Een hoerspalserie in vijf delen geschreven door Desmond Wegley. De werking: Patricia Maes. Vertaling: René Keurpershoek en Peter Verstegen. Regie: Hero Muller. Vandaag deel 5. Op een ochtend wordt Giles Derensen wakker en merkt dat hij een gedaantewisseling heeft ondergaan. Hij is nu als professor Harold Merrick betrokken geraakt bij een actie van de Britse geheime dienst. Het team waarvan hij deel uitmaakt zit opgesloten in een blokhut in het Gevo Natuurreservaat Noord-Finland. Hun verblijf al daar was bedoeld als afleidingsmanoeuvre. Terwijl hun chef Kerry op Russisch grondgebied een blikken trommel met belangrijke wetenschappelijke documenten wegkaapte... Moesten zij de aandacht van de tegenpartij op zich gevestigd houden? Dat is gelukt. Te goed misschien, want ze zijn aan alle kanten omsingeld. En de vraag rijst: hoe komen ze nu terug op de basis? Greedy. Agreedi, Agreedi! Is aan de hand. Kom eens hier. Kijk eens uit het raam. Wat is er aan de hand? Mist? Ja, als het zo doorgaat, dan is er over. Een, over wat, een zicht van minder dan 10 meter. Wat vind je, is dit niet het moment om er door te gaan? Ja, we moeten het erop wagen. Maar eerst moeten we uitzoeken of onze vrienden daar buiten nog zitten. Want straks staat het nog verder dicht. Wie bedoel je precies met we? Met we bedoelt hij mij, denk ik. Klopt dat? Jij bent aan de beurt, ja. Tenzij je vindt dat. Uh, Dr. Harding het maar eens moet proberen, of? Ja, Diana. Nee, nee. Laat maar. Ik ga wel. Wees dus alsjeblieft voorzichtig maar, Creedy. We weten niet met hoeveel ze zijn. Wat ga je doen? Ik ga eens kijken hoe het er buiten voor staat. Het is mijn beurt. Weet een van jullie waar Dr. Harding is? Die zit naast te prutsen met kruid en nagel voor het schietgeweer van oh. Nou, klaar? Oké. Okay. Eens kijken wat er gebeurt. Goed, dames. Kijken jullie uit het raam? Dan hou ik de deur voor hem open. Ik zie niemand buiten. Ik ook niet. Goed. Opgepast, McReady. Ik doe de deur nu open. Oh. Oh. Ah. Dicht die deur! Vraag Goedemd. Nou, Wat weet er dan ook alweer? Ze zitten er wel degelijk. Is, is alles goed met jullie? Ja, dokter Harding, ja. we vinden het zo langzamerhand tijd om op te stappen. Wat? Je bent niet goed wijs, man. We zitten hier als rat in de val. Kom, kom, niet zo pessimistisch. We laten we onze spullen pakken en ons klaarmaken om weg te gaan. Als de mist goed dicht is, vertrekken we. Ik denk dat je echt wel verstandig bent, Als we verstandig waren, Diana, dan zaten we hier niet. Harding, we Ik ben al weg. Ja, Maar goed, we gaan dus maar waar naartoe, McReady? Terug naar Watson. Als we de rand van het moeras aanhouden, dan kunnen we het niet missen. Nee, die Tsjechen kunnen ons niet missen. gelijk. Wat stel je dan voor? Dat we dwars door het moeras gaan. Ach, je bent gek. Nee, ja, ze dat is geen aan. Waarom is het nou zo gek? Het zou in elk geval onverwacht zijn. Ja, zeg dat wel. Ze zullen het uit hun hoofd laten om ons daar te volgen. Daar mag je rustig van uitgaan. Heb je op de kaart gekeken, Giles? Ja, Toenlijk heb ik op de kaart gekeken. Nou, je ziet het verschil tussen land en water niet. De diepte wisselt nee. per stap. Nee. En dan met die mist, als je bent verzopen voor wie het weet. Niet als je met een punter gaat. De afstand door het moeras is volgens de kaart maar drie kilometer. Zelfs in het donkere zou je binnen de vier uur kunnen halen. Voep, staat het? Je hebt het al helemaal uitgepuzzeld, hè? Alleen met het oog op noodgevallen. Oh. Wat is dat? Oh, nou, Dat begint wel aardig om een noodgevoel te lijken. Au! Ik ben geraakt. Wat? Houd mij eens kijken, dokter. Weet jou alles goed, Lin? Ja. Ja, ik geloof hem wel. Niet over hem Mijn arm is helemaal gevoelloos. Je hebt toch bloed op uw gezicht? Oh, maar Stop maar. Komt hij hier één keer een kogel in de buurt, moet hij je meer opvangen? Maar kon hij toch niks aan doen? Nou, het spijt me. Laat eens kijken. Au, voorzichtig. Het valt geloof ik nogal mee. Het moet een pistoolschot geweest zijn. Als u door zo'n mitrailleurkogel geraakt was, dan had uw arm er niet meer aan gezeten. Dat klinkt heel bemoedigend. Ja, nou, hè. zo te horen is er een vuurgevecht aan de gang. Wat denk jij daarvan, Dennis? Ja, nou, ik denk dat een van de handelgroepen er is. Laten we van de verwarring gebruik maken, hè? We moeten gaan. We hebben die boot van u nodig, dokter Harding. Ik wist wel dat die nog eens van pas zou komen. Laten we dat één roer ook meenemen. Wat moeten we daarmee? Wou je dat gevaarlijk mee gaan slepen? Wat, wat vind jij daar? Misschien zijn... nou, kunnen we nog iemand mee als schrikken maken. Nou, oké, okay. we doen de deur langzaam open. Heel langzaam en dan sluipen we één voor één naar de rand van de moeras. Plat op je buik. Niet te ver uit elkaar en geen geluid maken. Akkoord, Lin, Diana? Prima. Ik blijf bij Lin en dokter Harding tot we bij de punten zijn. Hoe, uh, hoe gaat het met je armharding? Oh, dat gaat wel. Hoe is het met jou? Werkt je geheugen alweer? Het komt best stukjes een beetje weer terug. Soms heb ik het gevoel dat ik een legpuzzel bezig ben. Is misschien een beetje een pijnlijk onderwerp, maar... Je vrouw, kun je, je die nog herinneren? Uh, Bert? Ja. Je weet dat ze dood is, hè? Herinner je daar nog iets van? Oud ongeluk. Ik ben er een beetje overheen oh. Laat ze even stoppen oh, Ik voel me geraadbraakt Even rechtop zitten spijt me dat ik jullie alleen maar tot last ben oh, Je kunt zich nog verdienstelijk genoeg maken als ik dat geweer moet afschieten U bent de enige die weet hoe dat kring werkt Waarom ben je gestopt, Dennison? We staan hier te bevriezen Laten we godsend doorgaan De mist trekt op. Het zijn nu meer mistbanken. Kunt u die uh, anderen in het water zien? Ja. ze zijn er nog allemaal. God nog een toeg. Wat is er aan de hand? We zijn helemaal uit de mist. Kijk daar eens. Waar? Ah, op de oever. Mannetje 3-4. We vangen nog recht op z'n af ook. ik zal ons gezien. Schiet dat geweer af. Schiet Dat is een lucht. Je kunt niet missen dat deze afland. Oh... Liefje nog. Nou, lachs. Niet dat het gelanceerd werd. Zal ik hem opnieuw laden? Hoe lang duurt dat dan? Ja, maar nu de vijf. Nee, nee, we moeten zo de wietig hier vandaan. En weer zo'n misbank in. Ik geloof dat we ze groot zijn. Ik hoor geen schoten meer. Toma. Wat is er dan? mis? Volgens mij zit hier eens een lek. Het zit wel. Weer. Is dat een grap? Nee, serieus ik hoop niet vol te lopen. Het is niet waar, Thomas, mijn schuld. Ik heb dat geweer waarschijnlijk te zwaar geladen. De klap is te veel geweest voor de boot. Ja, dokter, eruit. En met de ander mee door het water. Zo, Ian. Hoe staat het hier? Sir Charles is klaar met zijn sommetje uit die schriften. Nou, dat werd uit. Hij wil dus spreken. En nog iets. George McGreedy heeft opgebeld. Ze zijn allemaal in veiligheid. Goddank. Hij kon niet veel zeggen, maar hij heeft met spoed EHBO-spullen nodig. Dokter Harding schijnt een schotwond te hebben. Ernstig? Zijn arm, een vleeswond, meer niet. Zijn er nog meer gewonden? Daar zei hij niets over. Trouwens, er is iemand voor u. Wie dan? Een zekere Thornton. Is die hier? Nu? Ja, in de bibliotheek. Heeft hij Sir Charles al gesproken? Dat geloof ik niet. Dat mag ook niet gebeuren. Niet voordat ik met hem gesproken heb. Ja, dit is... Waarschijnlijk het document waar alles om draait, Carrie. Mm -hmm. Dr. American zet hier de kern van een nieuw idee uiteen. En hij uh, laat een aantal bijzonder interessante toepassingsmogelijkheden zien. Hij heeft een hele serie proeven genomen met het gebruik van Röntgen-telescopen. En de resultaten zijn werkelijk verbluffend. Bij zijn eerste proef kreeg hij al een reflectie van bijna 25 van de straling. Ehm... Um... Is dat veel in vergelijking met onze eigen resultaten tot nu toe? Het is niet te vergelijken. Nog afgezien van alles zal dit ook een revolutionaire ontwikkeling van de röntgenastronomie astronomie opleveren. En dit opent dan weer de mogelijkheid om een röntgen lens te maken met een zeer groot oplossend vermogen. Denk je toch eens in, Kerry? Denk je eens in wat hier allemaal uit kan voortkomen. Dus. Als wij hier een eigen onderzoeksteam opzetten. met een uh, hele hoop geld, dat flink wat tijd. dan kunnen wij de resultaten van dokter Merkin verbeteren. Ongetwijfeld ja. ja, ja, ja. Er zit niets bij dat in tegenspraak is met onze natuurkundige principes. In, in, in feite is het niets meer dan een kwestie van techniek. Een zeer geavanceerde techniek, wel te verstaan. Maar daar houdt het ook mee op. De Rungion-lezer gaat hiermee tot de reële mogelijkheden behoren. Eh. Uh... Dank u wel, Sir Charles. Ik zou het prettig vinden als u even in deze kamer wilt blijven tot ik terug ben. Ja. Ik denk dat het maar een paar minuutjes zal duren. Oh, ja. Ik moet toegeven dat je je personeel goed afgericht hebt, Kerry. Je heer Anthony is zo gesloten als een bus. Ik kwam even aanweepen om te horen of jullie al vordering hebben gemaakt... U moet weten dat we allemaal erg benieuwd zijn naar de resultaten van al uw inspanningen. Daarvoor moet u zich tot Sir Charles Hastings wenden. Hmm. Ik denk dat we de heer Armstrong even willen excuseren voor zijn afwezigheid gedurende de rest van onze gedachtenwisseling. Zou u zo vriendelijk willen zijn, Armstrong? Hier blijven, heer. Zoals je weet, Carrie... Zijn er bepaalde details waarvan de heer Armstrong geacht wordt geen kennis te nemen? Hij blijft hier. Ik wil dat er een getuige bij is. Een getuige? Nou moet jij eens even goed luisteren, Fonten. Als deze operatie is afgelopen, moet ik een eindrapport opmaken. En er hoort ook alles bij wat er in deze kamer gezegd wordt. Voor Armstrong geldt hetzelfde. Hij maakt een onafhankelijk rapport. Is dat duidelijk? Je maakt de zaken er niet makkelijker op. Ik wil de zaken ook niet makkelijker maken... Jij hebt ons de hele tijd al voor de voeten gelopen bij deze operatie. Dat bevat me niks, en Sir Charles ook niet. Ik geloof dat je je positie een beetje overschat, Kerry. Als de minister mijn rapport leest... zou het wel eens een onaangename verrassing voor jou kunnen opleveren. Jij maakt jouw rapport, ik maak het mijne. Wat de minister betreft, daar houd ik me niet mee bezig. Ik hoef niet zo nodig goede maatjes met de leden van het kabinet te zijn. Dat laat ik graag aan Sir Charles over. Als dit allemaal voorbij is, dan is de rol van Sir Charles misschien ook uitgespeeld zou me niet te veel vertrouwen op bescherming van zijn kant. Sir Charles zorgt er voor zichzelf. Dat is hem tot nu toe aardig gelukt. Ian, wil jij de heer Thornton even naar zijn auto begeleiden? Nog één klein punt, Carrie. Je kunt maar beter zorgen dat Dennison en die dochter van Merrick geen kans krijgen hun mond voorbij te praten. Dat is alles wat ik te zeggen heb. Nog geen moeite, Arnston. Ik kom er wel uit. Kijk, hey eens. Oh ja hoor. Kom verder. Hoe gaat het met uh, Harding? Heel goed. Hmm. Hij heeft zelf de kogel uit zijn arm gehaald en de wond gehecht. Diana en ik hebben hem net verbonden. Ik heb van uh, Kerry begrepen dat onze taak er bijna op zit. Hij had het erover dat we morgen naar Engeland terugvliegen. Hij heeft gekregen wat hij wilde hebben? Ja, kennelijk. Er is hier een deskundige geweest die de boel heeft doorgenomen. Diana en Ian Armstrong zijn vannacht met hem naar Engeland teruggegaan. Dus het is afgelopen. Mm -hmm. Wat ga je nu doen? Terug naar mijn oude vak. Als het lukt tenminste. Kerry wilde dat ook nog met mij bespreken. En bovendien worden wij geacht deze hele Scandinavische actie geheim te houden... ...dus ik kan me moeilijk weer bij mijn oude filmmaatschappij gaan melden. Dan zouden we ze lastige vragen kunnen gaan stellen. Wat moet er gebeuren? Ja, dat hangt af van een zekere aardeel. Een plastic chirurg... Ik kan niet zeggen dat ik sta te trappelen om eraan te beginnen. Ik ben altijd als ze dood geweest voor ziekenhuizen. Doe het toch maar, alsjeblieft. Ik kan niet tegen het gezicht dat je nu hebt. Ik wou dat we elkaar onder andere omstandigheden hadden leren kennen. Wat ga jij nou doen? Ik heb een diploma, dus ik kan gaan lesgeven. En wanneer begin je? Oh, dat weet ik nog niet. Er moet nog van alles geregeld worden in verband met de dood van papa. Hmm. Kerry zei dat hij wel het een en het ander kon organiseren om het juridisch wat makkelijker te maken.